De Hoorspelfabriek.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 Kortsluiting? Geenste hey. kaars. Kort. Kort. Nou? Kom, kom, kom heb jij die broodroos al liggen? nee, nee, mevrouw. Een zak komt daar, zeg, de... Wat is er uh, aan mama, het heeft, uh, oh, dus het is brand, het heeft niks wel. met broodroosters ja, te maken. Het is, hier, dat is... het is begonnen. Hoe bedoel je? Wat is begonnen? Wat, uh... Nou, het. Het werd eindelijk tijd uh, dat het eindelijk begon, maar uh, nu is het zover. Het einde. der tijden. Godzijdank.